7 uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Belgische formateur die roepo heeft bij koning Albert zijn ontslag aangeboden. De koning houdt het ontslag in beraad en wil dat alle onderhandelaars zich bezinnen op de situatie. Die roepo kreeg de zes partijen die praten over de vorming van de regering niet op één lijn over de begroting. Het overleg verliep volgens ingewijde uiterst moeizaam. Met name de Liberalen zouden dwars hebben gelegen, omdat ze vinden dat de bezuinigingsvoorstellen van die roepo niet ver genoeg gaan. De formatie in België duurt al bijna anderhalf jaar, een wereldrecord. Banken in Groot-Brittannië mogen geen zaken meer doen... met financiële instellingen uit Iran. Ook contacten met de Iraanse centrale bank zijn met onmiddellijke ingang verboden. De Britse regering die neemt die maatregel... omdat Iran volgens het internationaal atoomagentschap werkt aan kernwapens. Volgens Londen is er bewijs dat Iraanse banken... het kernwapenprogramma financieel steunen. De Britse regering heeft over de boycott overlegd... met de Verenigde Staten en Canada... Verwacht wordt dat ook die landen snel nieuwe sancties tegen Iran afkondigen. Het waterniveau in de Rijn daalt de komende dagen... naar een van de laagste standen ooit in november. In de afgelopen weken viel er bijna geen regen in het stroomgebied van de Rijn. En dat blijft voorlopig zo, waardoor de waterstanden blijven dalen. Bij Lobit staat het water nu nog maar 14 centimeter boven het laagste record van 2003. Ook het water van de Maas is op een van de laagste niveaus ooit. Zangeres Rita Reis heeft een lintje gekregen... voor haar bijdrage aan de jazzmuziek in Nederland. Ze was al 30 jaar ridder in de orde van Oranje Nassau... en mag zich vanaf vandaag ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Onder andere oud-premier Kok, eurocommissaris Kroes... en zangeres Mathilde Santing hadden de jazzzangeres voorgedragen. Rita Reis staat al 70 jaar op het podium. Vorig jaar verscheen haar laatste cd. Het weer, de mist, breidt zich vanavond in het hele land uit. Minima vannacht rond het vriespunt... Ook morgen weer hardnekkige mist, alleen in het zuidoosten vol op zon. Het wordt dan 3 graden in de mist tot 10 graden in de zon. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. En de files die zijn toch voor een groot deel opgelost. Er staan er nog een paar. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden Slot 2 kilometer. De we weg richting Diemen, de A9, voor knopen Diemen nog 2... De A13, de Rotterdam-Den Haag, nog langzaam rijden... tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Den Dolder, 4 kilometer. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... 4 kilometer voor het knooppunt Ewijk. Paleis Soesdijk is nog nooit zo mooi geweest. In deze donkere dagen van november... zijn de tuinen een paradijs van licht en warmte.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 Dames en heren, goedenavond. Wanneer het zaallicht dooft en de spotlight opgloeit... stijgt de spanning bij de muzikanten die in de katakombe wachten op wat komt... en balanceren tussen angst en euforie de trap beklimmen naar het podium... van de moeder aller poptempels... Paradiso. Waarover onze gast een film maakte die als een achtbaan over het doek giert. Hier is Jeroen Bergfans. Presentator is Jelly Brouwer. Wat speel je zelf eigenlijk, Jeroen? Ah, ik speel de gitaar. Ik speel maar echt, weer. ja, speel, ik doe er eigenlijk jammer genoeg niks meer. Niks meer aan, of mee, of hoe dat heet. Nee, echt zo'n uh, schoolbandje: zang en gitaar. En uh, Paradiso, ben je ooit, ben je in de nee, buurt gekomen? Niet, niet, niet, nog niet, nog niet halverwege Eindhoven en uh, Amsterdam. Nee. Eindhoven, wat heb je daar? De naar? Ja, dat was mijn uh, jeugdronk. En, ja. en, maar heb je daar ook op het podium gestaan in de Effenaar? Nee, ook zelfs oh. dat niet. Paaspop Schijnel hebben we gehaald. Paaspop Schijnel. Ja, nou, 3000 man. Dus, uh, oh, echt, doe maar. Nee, maar echt... Uh, en hoe heet dat het bandje dan? Uh, we hebben allerlei namen gehad en de laatste was The Ditch. <laughs> <laughs> dat soort dingen. Dat weet klinkt ja. maar lekker. Maar daar zijn dan ook hele vergaderingen aan vooraf gegaan over zo'n bandnaam. Nou, dat zijn ook altijd rituelen. En He? heb je de gitaar nog wel ergens in de hoek ja, staan? Ja, ja, ik heb alle liedjes van Nick Drake leren spelen voor, voor de film. Voor je documentaire? Ja, zodat ik ook echt wist hoe, hoe gecompliceerd dat, dat het spel van hem is. Oh ja? Ben je het daarvoor gaan... Ja, nou, dat, ja, niet speciaal daarvoor, maar dat is wel dat is een beetje mijn laatste gitaarwapenfeit mm -hmm. geweest... Ja, om om dat te proberen. Het was een leven. film die je jaren geleden, maar welk ja, jaar was dat? 2000. Nu? Ja, rond de millenniumwisseling. Ja. 99, 2000. Ja. Over Nick Drake, echt ja. een prachtig film. Man was al jaren dood. Maar jij bent uh, op zoek gegaan naar wat hem heeft bewogen in zijn leven. Ja, nou, dat boosheid, eigenlijk. Dat uh, talenten. Uh, teloorgaan aan, aan hun talent of zo. Dat, dat soort boosheid zit wel eens af en toe in, in zo'n film... en over, over Jimmy Rosenberg ook ja, een film gemaakt... De met dezelfde ja, soort ja, ongelijk, ongelijkheid, zeg maar. Onge Jongens die ten onder gaan aan hun talent. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Daarmee won je een gouden kalf trouwens met Jimmy Rosenberg. Hoe is het nu met hem? Heel Heb je slecht. nog wel eens contact met hem? Nee, dat kan niet. Hè. Ik kan niet... Contact met hem hebben, want er is, uh, er is geen contact mogelijk, zeg maar met iemand die uh, ook al geef je hem een mobiele telefoon, dan geeft hij die, die ook weer weg. Dus nee, toevallig, die Even twee voor de mensen die het verhaal niet kennen, ja. gitarist, een gitarist. Er ja. ja, en en en echt, uh, er zijn hem talenten toegedicht uh, die, nou, bijvoorbeeld Sony Classic tekende een contract waaraan verbonden zat uh, de belofte een documentaire te maken. Uh, over de beste gitarist ter wereld. Dat zou hij dan uh, zijn in die film. En dat iedereen dat ook zou beamen. Grote, mega grote documentaire die niet door is gegaan. En waardoor ik ook een beetje zand in de... Zand in de machine voelde op het moment dat ik uh, jaren later een film wilde maken over Jimmy. Dat iedereen zei, uh, van hoog en laag, en, en bij omroepen van... Ja, we gaan ons nog weer eens uh, branden aan die jongen. Ja. Aan die jongen. Ja. Want daar hebben we al eens ooit financieel flink ingezeten... samen met, uh, met een hele hoop andere landen. Nee, die jongen was Goudenberg. Uh, de, ja. Maar het grappige is, die twee films die zitten wel aan elkaar gekoppeld door... Uh, een vriend van Nick Drake, van de eerdere film die, waar we het over hadden. Mm -hmm. Dat is een psychiater. En die behandelt uh, mensen met een verslaving. En dan voornamelijk hele rijke mensen. En dan ook nog voornamelijk artiesten. Dus uh, dat is een specialisme. Ja, de, de complete band van Led Zeppelin, Elton John. En dat soort types behoren tot zijn uh, patiëntenkring. zeg Dat is je maar, volgende opband. documentaire. Nou, dat ik zal, ja, daar heb ik het wel eens over gehad. Maar oh. dat is natuurlijk niet uh, te doen. Maar die, die man die belde me op en zei... Ik, I know... Um, uh, uh, nee, dat hij het wilde proberen om, om Jimmy te behandelen. Mm -hmm. Dus die heeft Jimmy wel drie of vier keer is die uit Londen gekomen om Jimmy op te zoeken. En de laatste keer, nog niet zo lang geleden, dat gaat dan wel heel stroef voor, om Jimmy inderdaad eerst te, te pakken te krijgen, te vinden. Maar de laatste keer op de terugweg belde hij me en zei: Nou, die. Hij heeft niet meer zo lang te leven als het zo doorgaat. Kijk, het punt is: hij kan hem niet. Hij wil hem naar de Betty Hope. of hoe heet het? Betty Forte-kliniek uh, uh, brengen, mm -hmm. deze man. Ja. Die heeft er allerlei uh, voeten tussen de deur. Dat is echt een grote psychiater, zeg maar. Ja. Qua, qua, qua kringen en invloed en noem maar op. Uh, maar Jimmy heeft niet eens een. En al zou hij het hebben, zou hij niet de grens overkomen vanwege allerlei problemen waarschijnlijk. Dus ja. er zijn zoveel Bovendien meer op de weg. Bovendien het vooral ook zelf willen, lijkt dat, me zo. Dat soort dingen, maar ja. nee, dat klonk echt heel slecht. Mm. Echt heel slecht, dat je denkt, mm. ja. Goed, de, ook zo'n soort personage komen we in je nieuwe film uh, tegen. Uh, Paradiso, gisteravond in première gaan tijdens het ITVA. En daar gaan we het over hebben zo dadelijk. Jeroen Stout was er ook bij gisteravond, ja. bij de première. En al uh, de hele week bij het ITVA. Waar ga je het zo dadelijk over hebben, Jeroen? Nou ja, goed, ik was ook gisteravond bij. En dat ja. tof, ik vond het trouwens wel leuk dat het ook echt een première was. Want dat, ja, dat is niet zo uh, vanzelfsprekend. Bij het ITV heel vaak zie je dan zo'n uh, regisseur in zijn eentje. Misschien vergezeld bij, uh, door, door zo'n producent. Die in de afloop van de film nog even mompelen dat er een biertje uh, kan, uh, gedronken kan worden in Club <laughs> 80 of zo. Maar dit was echt ja, heel groot. Het hele Tuschinski zat echt helemaal vol. En ook na afloop, ja, met bloemen en... Uh, ja, het hele podium van links naar rechts stond helemaal vol met medewerkers. We gingen opeens uitbundig doen. Ja, nee, het had niet alsof het een, een speelfilmpremiere was... en geen documentairepremiere. Ja, het is ook een film. Het is geen, ik noem het ja. een film, ja. Het is geen documentaire. Dat zeggen meer mensen. Gek genoeg, maar ik snap het wel waarom dat ze dat zeggen. <tus> Nee, goed, ik heb verder een heleboel andere uh, muziekdocumentaires gezien, uh, waaronder ook About Canto van Ramon Gieling, uh, Kiteman. staat nog aan het begin van zijn carrière, maar heeft nu al zijn eigen documentaire. En ook Last Days uh, Here. Een film die dat programma, dat speciale muziekprogramma van, uh, van het ITVA gewonnen heeft. Wat trouwens wel een beetje raar is, want dat werd zaterdagavond al bekendgemaakt. Nou ja, goed, Jeroen Teveel moest dus die ook Nog heel uitmaakt van die gaan. competitie. Die moest toch in première gaan. Maar... Vreemde organisatie. Kinderziektes. Nou ja, dat is, kinderziektes, het, kinderziektes, denk ik. Ja, ja het, het idee is een beetje dat dat een festival binnen het festival is. Ik denk dat ze dat dan graag op zaterdagavond, want dat liep dan gisteravond af. En dan denken ze toch, ja, we willen een feestje. En dan moet het op zaterdag, want op zondag. Dan is het daarna weer maandag. En nou ja, hmm. een beetje ronddag. Goed, straks meer. Ja. Uh, allemaal muziekdocumentaires dus. Uh, Jeroen Bergvens, uh, je bent documentaire documentairemaker. Ondertussen meld ik trouwens even dat luisteraars zich met de uitzendingen kunnen bemoeien. Oh, jee. Um, uh, heel graag oh, jee. zelfs. Oh, jee. Want hoeveel <laughs> mensen zijn niet ooit in hun leven naar Paradiso geweest. En misschien wel vaker dan één keer. Uh, meld ons uh, uw ervaringen. Uh, en er is dus een film over Paradiso gemaakt door Jeroen Bergvens. Uh, muziek is de leidraad in jouw carrière, zou je kunnen stellen. Uh, op een paar uitzonderingen na gaan. Heel veel films van jou over uh, muziek. We memoreerden net al uh, de film die je maakte over Jimmy uh, Rosenberg. En de film over Nick Drake. Maar uh, je afstudeerfilm uh, Sint-Joos Breda ging over een zoektocht samen met Walter Stokman, Een road movie-achtige zoektocht naar Sly en de Family Stone. Nou, toen was eigenlijk wel de toon gezet. Um, en nu dus een film over het Paradiso. Dus een gebouw als hoofdpersoon. Nou, ben jij ook een enorme filmkenner? Uh, gebeurt dat vaker? Een gebouw als hoofdpersoon? Ja, ik ken wel mooie, mooie films over uh, bijvoorbeeld de Rijkstaak. Um, of de films over de kunstwerken van Christo. Uh, die, die, die, die grote nou. dingen impact. En een film over het Rijksmuseum. Deel Cent 2 Central komt geloof ik nu. Ja, Park is, is een Rijksmuseum, tuurlijk. En, en Central Park is een mooie film over. Ja. ja, het gebeurt wel. En het lijkt mij lastig. Ja. Dat sowieso, maar dat is bij. Eigenlijk is iedere film lastig hoor. Maar dit is, dit is inderdaad. Uh, um, nou ja, het heet. Ja, wat. Het, het is echt vreselijk, ja. <laughs> het is vreselijk. De cameraman Hotsel, nog op zei: het is onmogelijk. Ja, een nou film ja. over een gebouw. Ja, het is, maar het is ook. Ja, en dan een gebouw wat in het collectieve geheugen gegrift staat. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus hoe ga je nou voorkomen dat, dat je. Uh, dat iedereen roept, ja, maar dat is helemaal niet mijn paradies. Hoor. Ja, ja, of waarom zit dit er niet in of dat of dat. Dat is ja. Dus het is wel een hele truc en een hele, um, ja, toch een, een hersenkronkel geweest... om daar iets van te maken waar iedereen hopelijk blij mee is. Ja, ja. ja. ja. Nou, het is iets, iets waanzinnigs geworden. Het is, en ik heb nog nooit zo'n film gezien. Het is... Uh, uh, een sensatie zou je het wel kunnen noemen. Dat het, moet het een film ook zijn, vreemd. vind ik. Ja, uh, Je moet iets beleven, vind ik. Kaleidoscopisch. Ja. Uh, je hebt gebruik gemaakt van splitscreen. Daar gaan we zo uitge uitgebreid op in. Dus je, je ziet veel beelden tegelijkertijd. Ik kan me voorstellen dat je film gewoon nog een keer ziet... en dat je dan een andere film uh, ziet. Ja, uh, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja. um, waar ben je begonnen? Of laten we met het begin beginnen. <laughs> gewoon het begin van de film. Want dat kunnen we even laten horen. Okay. This is my church. This is where I heal my heart. Nou, het spectaculaire begin van de film. En, um, nou, het begint heel ingetogen. Uh, je hebt het gebouw als een kerk geperso gepersonificeerd, wat het ook is. Het hè? is een, een kerk, kerk ja. glas en lood, uh, voor de mensen die nooit binnen zijn geweest. Um, het zonlicht dat naar binnen komt. Een volkomen lege ruimte. S ochtends vroeg. Uh, met die glazen die daar op de grond. Heel mooi gefilmd. En dan komt daar Feteless. Ze, die zegt: uh, Dit is mijn kerk. Hier laat ik mijn zielenpijn uh, genezen. Heel slecht vertaald. Um, ja, heel goed. Heel goed. Um, uh, maar hoe lang heb je nagedacht van: Oké, okay, en dit moet dan maar het begin zijn? Van nou, mijn dat, begin film. Was, ja, dat begin was wel. Verdorie, dat hebben we echt inderdaad zitten kneden en kouwen en uitspugen zes weken lang. Volgens mij hebben we daarover gedaan voordat we eigenlijk een goede binnenkomen hadden. Um, want dan moet je, zeg je eigenlijk nou zes weken lang, ja, zes weken lang. Dus nou, we doen dan andere dingen, ja. de editor, Gies, even en ik maar uh, zes weken lang zit je toch steeds weer te kijken. Van het is een aanloop hè een begin van de film is altijd van je kan ook zeggen, we beginnen met het einde, maar. Dat is niet zo handig, want je moet, je moet eigenlijk een soort grote boog kunnen, kunnen maken in je hoofd... om te weten wat voor stappen er allemaal komen. En zeker bij deze film. Ik zei gisteren bij de première, bedankt ik Giesel voor... Uh maar ook, was ook een soort excuus dat ik zijn hersenen gevier en soms vijverdeeld heb. Omdat ja inderdaad die splitscreens waar het in, in opgebouwd wordt uh, in grote delen, de film. Dat, dat vereist toch inderdaad de concentratie van hoe je, hoe je telkens erin en eruit komt per verhaallijntje. Als je iets weghaalt dan stort, stort het gebouw weer in. Zeg maar. Het is niet, hè, een normale film zit lineair aan elkaar. Er zit de ene shot achter het andere en de ene scène achter de andere. Mm -hmm. Haal je een scène eruit kan je die twee aan elkaar maken, zeg maar eventjes heel plat gezegd, mm -hmm. uh, het plakbandje ertussen. Maar hier, hier haal je één scène eruit. maar er blijven er drie, vier omheen nog staan. Dus dat, ja, dat heeft ook vreselijk lang geduurd. Maar het begin is van uh, hoe... Eigenlijk moet een begin van een film, een opening... eigenlijk alle facetten wel neerzetten die je wil uitspelen. Dus inderdaad, en welke waren dat? Nou, inderdaad, de religie. Mm -hmm. uh, een religieus betekenis van het optreden, van de performance. Uh, de, de sensatie, zeg maar. De, en het gebouw. Hè, wat er heel, ja. Inderdaad, dit gebouw komt als een, als een karakter. Hè, dat wordt... De camera tast eigenlijk het, ja, elke voeg. En we, we hebben daar ook flink uitgepakt met, met hele mooie craneshots en zo... Om in en om het gebouw heen. Dus dat, ja, je dat, hebt dus een hijskraan ingehuurd ja. en, en voor Paradiso neergezet. Zodat ja. dus je een heel mooi architectonisch beeld krijgt. Ja. Van ja. En je ziet, je ziet een soort flarden van optreden doorheen Terwijl uh, Maxi Jets van, van Faithless, wat we net hoorden, dat roept. En dan, dan draai, verdraait hij ook de dus zin en zegt... This is our church. Hè. Dus, dus, uh, um, het origineel begint hij met... This is my church. maar mm -hmm. Hij zegt, this is our church. En dan zegt hij... Uh, nou, ga, Hij roept de mensen op... eigenlijk op het einde van die opening... om... Uh, I now go out and tell it to everybody. Weet je ja, ja. En dat is natuurlijk ook Heel een beetje... Heel religieus. Wat, ja, en wat ook een beetje de film moet zijn. Hè, van, Nu moet... Dat is altijd wel bij een film, gisteravond, die première... dat, dat je denkt, ja... Ik kan er niks meer aan doen, weet je. Hij is niet meer van mij, dus tell it to everybody... is een hm. beetje ook uh, wat er met zo'n film dan gebeurt. Hoe jij het voelt ja. nee, op dit moment. Ja. Ja. Dus nee, geschiedenis, religie, uh, sensatie... Um, Performance. Ja. Dat zijn allemaal thema's die in die film zeg maar klaargelegd moeten worden in het begin. En je zei net al van iedereen heeft zijn, een ieder heeft zijn eigen uh, paradiso. En dat zet je in het begin ook vrij snel neer. Mm. Door twee uh, citaten te nemen van... Um, even kijken wie, wie het... Uh, ik dacht dat ik zie... Oh ja, Henry Rollins die zegt... Yeah, yeah, yeah. Het is maar een gebouw, het is maar wat je ervan maakt in mm. je hoofd. En uh, Maxi Jazz zegt dat je het in de intimiteit van Paradiso... dat je die nergens anders vindt, ja. die intimiteit. Ja, want dat is wel een beetje zo. Hè? Dat... Dus twee uitersten, ja, ja. Dat... Hoe zie jij het dan? Nou, het is... Kijk, wij denken dat het... Maar dat is het ook, hoor. Als ik er sta, vind ik het een vreselijk grote zaal. Uh, want hij komt groots over, zeg maar. Zoals je in een kerk kan staan en denken... Ja, er is, er is iets... Ik vind Patrick Watson nog wel het mooiste daarover zeggen. Van, uh, dat de kerken en kathedralen gebouwd zijn om iets groters... dan, dan menselijk is, zeg maar, uit te mm -hmm. drukken. En uh, ja, om daar in de buurt te komen met, uh, met gedachten zeg maar, die ook uh, in zijn... Hij zegt, mijn muziek is ook zo, weet je. Die, dat is, ik, het is niet mijn muziek, zeg maar. I don't own, ik, ik bezit de muziek niet, mm -hmm. maar ik deel het met anderen. En um, als je dat zo op zo'n manier beschouwt dan, en, en die parallel ook trekt met uh, het bouwen van een kerk... dan is Paradiso ook een beetje, dat heeft dat, dat grootste dat, wat een kerk heeft... Um, tegelijkertijd is het gewoon eigenlijk wel een hele kleine zaal. Ja, want ik vind, vind het yes vrij benauwd als ik dat ben. Ja, nou zeker als het uitverkocht is, kan het ja. wel inderdaad. En, en tegelijkertijd is dat het mooie. En ook het sleuteltje van uh, waar ik op een gegeven moment dacht... hier moet de film eigenlijk uh, zijn focus gaan krijgen, is namelijk die balk, samen met, de, met het religieuze van de viering, wat een concert is... Uh -huh. en de rituelen van muzikanten, maar ook van publiek en die viering... zijn er ook die balkons. En, en, en het lijkt ik, ik vergelijk het altijd met een anatomisch theater. Dat vind ik altijd ook wel een mooi beeld van... Studenten die dan zo over die relingen ja, hangen. Ja, ja, ja. En naar het opensnijden van een lijk kijken. Ja. Om, uh, om er veel van, te, van een op te steken, veel van te leren. En zo zag ik in een keer zo'n mogelijkheid om die dingen te combineren als, als uh, ja, schaakstukken, zeg maar, van, van de film. Dat je denkt, ja. Maar dan nog, weet je, dan heb je dus een soort contrast inderdaad... wat die zaal dus is. Dat grootste religieuze, maar ook een heel benauwd klein anatomisch theater... waar de artiest eigenlijk heel bang van is. Er zijn zelfs artiesten die de balkons die boven het podium uh, uitsteken... dat, af, dat deel ja, af laten precies, zetten. die was dat ook alweer. Die, die het uh, laatst een... nog uh, Lady Gaga. Uh, nou, ja, um, nou ja, er zijn wel meer artiesten die vinden dat niet prettig... als mensen ook achter uh, in je rug hangen, zeg maar... Om het zo maar even te zeggen. Dat, uh... En die laten dat dan afzetten? Ja, die laten en dat, dat, dat dan afzetten. Ja, dat, dat gebeurt niet vaak hoor. Want het is juist de keuze van de intimiteit van die zaal... die, die veel artiesten die ook al lang zo'n dat, dat clubcircuit zijn ontstegen. Mm -hmm. He, Rolling Stones hebben er ook gespeeld bijvoorbeeld. En Prince die... Uh, After uh, concerts, ja, en zo, ja, de legendarische, concerten. ja, dat soort dingen. En, en, en David Bowie die daar dan start, of uh, zijn tour starten, of ja, dat is toch gewoon omdat, omdat die zaal zo fijn, fijne huiskamer sfeer. Heeft. Ja, nu, nu hoorde ik dat uh, Paradise wel vaker het verzoek heeft gekregen van Willem maken. Ja. Hebben ze eigenlijk nooit, uh, nee, hebben ze nooit toegezegd en nee. ne nooit mee ingestemd en nu wel. Ja. wat had jij voor verhaal dat ze het wel wilden? Ik weet het niet. Of ja, had jij Jimmy Rosenberg dat, en Nick Drake sowieso, achter de hand. Ja, dat sowieso, sowieso denk ik. Maar nee, kijk, zij zijn. Dat, maar ik heb eigenlijk. Uh... Hun politiek een beetje misbruikt om daar binnen te komen, zeg maar. Maar ten goede hoor, want de politiek van, van, van Paradiso is: wij zijn niet belangrijk. Wij, gaan, wij, wij faciliteren een zaal en artiest en publiek zodanig dat het contact optimaal wordt. En daarom dus ook nooit geen dranghekken of dat soort dingen. En dat afzetten. Dat heb ik me nooit gerealiseerd? Ja, nee, smaar. maar echt, Er zijn nooit. Ja, uh, no je kan echt je staat je, heel dicht bij je helft. Met, met de kin op Ja, precies, met de kin op het podium. En, um, maar Paraliso zelf, de, he, de mensen uh, mm -hmm. achter de schermen, die vinden zichzelf in die zin niet belangrijk, zeg maar. Uh, voor uh, ze vinden zichzelf waarschijnlijk wel belangrijk, maar in in in in dingen ze in zoiets als een film. In <laughs> ja, nou ja, in zoiets als een film is het. Uh, um, snap ik dat ook wel. En die hele filosofie die vond ik zo aantrekkelijk, zeg maar, gecombineerd met. Wat ik net vertelde. Maar staat dat in de statuten of zo? Nee, Wij plaatsen geen dranghekken. Of, uh, oh, nee, nee, nee. nee. Het, is de, een het bleek filosofie. gewoon uit gesprekken. Ja, nee, het is gewoon een filosofie van hoe krijg je dat, uh, dat contact zo goed mogelijk tussen, uh, ja. Ja, want als je inderdaad bij. En de, uh, dus werd jouw verhaal, de focus van de film, het contact tussen de muzikant en. Ja, en de, de dynamiek in ieder geval. Hè, die daar is. En over. En dan ga je denken van wat is die, die dynamiek? het verlangen naar die, naar die plek in de spotlights nog wel van deze tijd helemaal is natuurlijk hè? dat dat iedereen zeg maar dat verlangen wil hè? heeft om om, om, om om daar te staan met je gitaar ja of om op een andere manier ook alweer? Ja, de ditch, ja. oh ja de ditch ja. maar de nee of op een andere manier hè? Dat, dat, dat dat al die programma's van uh, so you think you can en uh, noem ja. maar op dus dat is wel van deze tijd en en en uh, Mark de Kluw goede vriend van me die die die zei weet je eigenlijk moet je het gewoon als werktitel als dat de, de de inhoud gaat worden of de schaakstukken van je film is het is het natuurlijk heel mooi om hem in je hoofd in ieder geval to stage of not to stage te noemen hm. Dus dat komt hier ook op het tegeltje. Ja, oké. Okay. Heb je het alvast verklapt. Maar ja. nou blijven ze niet meer luisteren. Want ze oh. blijven altijd alleen maar luisteren voor die neem. Oh, dat wist ik niet. <laughs> <laughs> want hij ligt hier zo mooi al klaar. <laughs> uh, uh, de, de angst voor dat podium. Ja. Daar hebben we een uh, fragment van. Er doen een aantal uh, muzikanten. Want je hebt dus veel artiesten ook uh, gesproken. Doen daar uh, echt prachtige uitspraken over. We laten er één horen. Uh, Paul Weller. I always have these dreams before we start each tour. I dream for maybe two or three nights before we start... <coughs> Excuse me, it's before we start a tour. And I always have these dreams where I mess up on stage or the band's all out of time or and, uh, and everyone walks out. So it's this kind of whole insecurity thing before you start playing, you know, before you start a tour. And I always have those every time. Dat vond ik wel onthullend hoor. Uh, hoe ontzettend bang al die grote mensen. Ik bedoel, Paul Weller, hoeveel ja. concerten? Die heeft staat hij zijn hele gegeven? leven al op het podium. Die heeft een keer, mm, twee jaar geleden of zo, denk ik, een sabbatical willen nemen. En na een paar weken stond hij alweer op het podium, want het, het ging gewoon niet, dat sabbatical. <laughs> dus uh, nee, die, die mensen kwellen zichzelf uh, dagelijks bijna hè, op zo'n tour. Met dat soort, ja, je moet er toch niet aan denken dat je elke, elke avond dat droomt, dat die die nachtmerrie hebt en dan weer... Ja, dat vind ik ook wel fascinerend. Eigenlijk. Ja, ja, ja. En je laat het ze vertellen. En je laat het ook zien hè, hoe ze dan uh, die trap op moeten. En dat gehang in zo'n kleedkamer. En uh, uh, uh, dat je het ook echt gaat voelen als kijk van. Oh, schuw. Ja, dat hoorde ik gisteren ook. Dat de probeerde. Dat mensen echt gewoon zelf een soort uh, plaatsvervangende angsten kregen, inderdaad. Hè? Ja, ja. ja. <laughs> en uh, uh, uh, hoe, hoe makkelijk was het om Paul Weller dit uh, te laten vertellen? Nou, het... kijk, Paul Weller zat in de Nick Drake film dat was een plus. En een min is dat uh, de film over een gebouw gaat... en wij in Nederland wonen, wat een klein land is... op de uh, mu muzikale uh, industrie uh, map, zeg maar. Dus uh, dat opgeteld, van dat, dat je aanklopt bij managers of, of agentschappen... die, die, die zo'n artiest afschermen, dat krijg ja acht of negen van de tien keer kregen we niks of nul op request, zeg maar. Want het is... Het is Gewoon een, geen zin in wat nou film over... Een gebouw, ja, zo, precies. Ja. Maak een film over mijn artiest, weet je. Dat... Uh, dat was een beetje de, de instelling. Dus dat was la wel lastig. En, en toen na drie, vier omtrekkende bewegingen... met mails van links en, en, en rechts... en via een, een goede vriend van Paul Weller, Michael Patterson... die hier in Amsterdam woont, die ook nog eens probeerde. En toen kwamen we erachter dat Paul Weller... en zei, oh, dat was hartstikke goed. Maar uh, hebben, jullie, uh, hebben jullie al eerder gevraagd dan? Ja, we zijn zo ongeveer al een jaar bezig... Jouw, te bereiken weet je dat dat is zo. En er is geen denken aan dat je met je camera hup, die zo ingaat. Pol, well ja dat he, heb ik wel gedaan bij uh, bij Johnny Rotten heb ik uh, kon ik het niet langer aanzien of aanhoren of uh, verdragen dat dat er geen reactie kwam. Gewoon uh, en de uh, Sex Pistols, ja uh, Sex Pistols concert uh, en zo, weet je, de, de de de de Stranglers en de Sex Pistols. Er uh, waren in dat opzicht toch wel toonaangevende momenten in Paradiso. dat ik dacht: ja, potverdorie, ik zal het. Ik moet dat gewoon voor elkaar krijgen. Dus ik ben erop afgegaan. Toen had ik, kreeg ik. Uh, nou, de punkperiode, even, hè? want het ja. bestaat dus 40 jaar, 43 jaar in ja, ja, ja, ja, Paradiso. Ja, ja. Ja. 40 jaar was de aanleiding om eens te gaan denken van... moet er niet een film komen? Ja. Ja, ja. Um, maar goed, toen uh, ben ik erop uh, afgestapt, uh, op uh, Johnny Rotten... van inderdaad Sex Pistols en uh, Pill uh, Public Images Limited, heet het geloof ik. zijn uh, tweede band. En uh, uh, als een soort one-man band, mijn eigen camera... Uh, acculampje eraan aangeschroefd. Een microfoon of een harddisk recorder eraan. Uh, en daar had ik twee minuten voor om dat ook in elkaar te schroeven en de vraag te stellen. Ja, ik heb twee nog nooit. Minuten, als ik een heb kleine nog zulke, jongen werd, je daarom. Ja, maar van. echt. Ik heb nog nooit zulke korte interviews mm, <laughs> gedaan. Dat het niet. Eén was zelfs zo dat ik ja, stel één vraag. Dan? En staat iemand zo een rond, rond gebaar te maken bij de eerste vraag? Bij Larry Graham, de bassist van Slystone, nota bene. Die. Die, die tourmanager maakte al het gebaar van afronden naar de eerste vraag. Dat je, Ja, de gekte is dat. Maar wat is dat dan? Nou, we Zondag hebben het ons... Rotten. Ja, nou kijk, het grappige is dat hij uh, ontzettend korzelig was in het begin. Omdat hij dacht, er heb je weer zo'n journalist die vraagt van... Uh, God, wat doe je nog steeds op het podium? Hè? Of, uh, of komt er nog eens ooit een, een, een cd uit? Of pop-journalistieke uh, uh, vragen. Maar mijn vragen ging over... wat doe je voor zo'n concert? Hoe, hoe bereid je voor? Uh, allerlei vragen die, die je terug ziet komen in de film. En wat, wat blijkt dan? He, de tourmanager breekt het af, inderdaad, na twee minuten. Nou, dit was het. Dat je denkt, nou, zeg, god, nou daar kunnen we echt niks mee. Maar ik bleef even staan en, en toen kwam hij zo... Dat zie je de hele tijd in de film. Dan komt hij zo, draait zich weer om en dan komt hij weer op de, op de camera ja. af. En dan zegt hij van... Uh, um... ja, We hebben een fragmentje, oh, Johnny okay, Rotten. Okay. Misschien is het deze die jij wilde yeah. gaan vertellen. Yeah. Loose underwear is een goede one. Ja, yeah, always altijd loose underwear on stage. <laughs> Anything restricting can really, really be punishing on the testicles. You might achieve higher notes, but... De damage Ja, lekker ruim zittend ondergoed draagt hij. Dat <laughs> verwacht je dan weer helemaal niet. Nee, dat soort dingen. Dan, dan, iemand... komt, dan komt zo iemand toch naar je toe, omdat hij die vragen interessant vond. En tot ik mocht ook op een gegeven moment ging gewoon naar beneden met hem in die kleedkamers. Dat geschreeuw en gehang. En dan, dan, dat is echt uh, ook ja, zo'n man die zit ook. Eigenlijk zichzelf een uur lang op te fokken. Kijk, het probleem ook was dat ik wilde uh, het half uur voor het optreden... dat was het moment dat ik bij die artiest wilde zijn. En dat is natuurlijk het meest lastige ja, moment. Ja. waarbij. Dus er zijn allerlei redenen of redenen genoeg voor, voor uh, de mensen om die... Uh, Types heen om te zeggen, ja, maar dat gaat helemaal niet. Ja, precies. Dat, want daar kunnen we niet aan beginnen. Dat is ze nou zo moeilijk doen, al die ja. managers. Nou, maar die, dit combinatie, is er die combinatie. Ja, maar ook gewoon. En jij begin... wilde ze een half uur voor de opschrijving, dat ja. je de spanning wilde. Ja, en laten. dat trapje. Ja. Ze gaan met z'n allen daar trapje op. Dat is de constructie van de film. Ik heb de film eigenlijk geconstrueerd alsof het één dag is. En ze gaan allemaal tegelijk, hè, of om en om, zeg maar. Of, hè, de ene staat op het podium op te treden, de ander die uh, staat achter het gordijn te wachten. Alsof. Dat de volgende is die opgaat. En zo is de film verteld. Ja, ja je dus een, krijgt dus een heel rare gewaarwording als kijk, want het lijkt alsof al die artiesten tegelijkertijd in Paradiso ja, zijn. Ja, ja. ja, een dag uit het leven van Paradiso. Ja, het begint inderdaad s ochtends en het, en het uh, knalt eruit met, uh, met het laatste concert. Ja. ja. ja. Um... We gaan naar Jeroen Stout. Er zijn twee Jeroenen vanavond uh, in de studio. En Jeroen handig, Stout, uh, heel handig, heeft, uh, volgt voor ons het ITVA uiteraard als filmcriticus. En uh, gisteravond was je dus bij de première van uh, Paradiso. En je hebt nog drie andere uh, muziekdocumentaires gezien. Ja, ja. ja maar ik houd, ik houd kort. Ik vond het een hele bijzondere film om te zien gisteravond. Wat je natuurlijk heel vaak ziet bij dit soort films is dat... Dat er dan een oud mannetje in beeld verschijnt. En die gaat dan vertellen over hoe het vroeger allemaal begon. En dan zie je wat archiefmateriaal. En dan zie je een wat minder oud mannetje die dan vertelt hoe het op een gegeven moment bijna allemaal misdreigde te gaan. En ja je wordt in deze film echt uh, ja, meegenomen. Je, je probeert echt uh, de, ja, de sfeer of de geest van, van, van Paradiso te, te verbeelden. En ja, voor mijn gevoel lukt dat niet altijd. In het begin vond ik dat even wat lastig. Maar ja, zeker dat, uh, wat, wat nu al de hele tijd voorbij komt met de trap. Ja, al die, al die artiesten die daar naartoe moeten gaan... met dat splitscreen, waardoor ja, de een zie je nog drentelen... en de ander zie je grappen maken op de trap van... Uh, oh jee, ik heb een blackout. En of dat nou een grap is of niet van Tom Barman. Uh, het zijn al die stemmen door elkaar. En dat is volgens mij ook wat je ervaart als je als je op moet, dat je al die stemmen door elkaar hoort, door, door jezelf. Ik denk dat iedereen die ja, ooit wel eens heeft opgetreden of zo... die zal het onmiddellijk herkennen. Ja. En als je het niet hebt meegemaakt, dan, dan ervaar je dat als het ware. Dat is natuurlijk heel bijzonder, dat je het ja. ervaart. Ja. Nou, dat zei Peter de Bos ook van Klobos kloog gisteren na de première. Die zei, ja, het is precies zo zoals de film is. Ja. Zo gaat dat ook in je, in je binnenste. Ja. Ja. Eén van de personages uit de film. Ja, dat voel je... Zo voelt het. Ja. Het viel me alleen wel op dat het vooral uh, muzikanten zijn op waar je hebt gericht. Niet op het publiek eigenlijk. Nee, precies. Nee, dat was ook. Dat, dat wat, maar dat wilde ik wel. Maar op een gegeven moment de keuze toch moeten maken. Anders werd het zo multi. En dan wordt het nog meer multidimensionaal. Um, He, to stage or not to stage? De enige is to stage. is now. Dus misschien, misschien kan er nog een deel 2 ja. komen vanuit het publiek <laughs> gezien. Ja, ja, waarom niet? Kijk, een mooi idee is bijvoorbeeld inderdaad over, uh, over Prince gesproken. Wie heeft dat concert gezien? Bij deze een oproep, wie heeft het concert gezien? Nou, omdat er maar. Uh, een paar honderd man zijn geweest. Maar ik denk dat als je het rondvragen dat er wel vijfduizend mensen ja, ja. zeggen dat ze het gezien hebben. En dat soort uh, nou, mooie ideeën. Nou, reageer allemaal op ja, is... Jeroen, wat zijn de andere muziekdocumentaires die je hebt gezien? Nou ja, ik heb uh, onder andere About Canto gezien... van de Ramon Gilling, die overigens niet in dat speciale muziekprogramma zit... maar die zit gewoon in de hoofdcompetitie. Uh, uh, een documentaire over de Canto Ostinato... En... Van ja, Simeon ten Holt. Ten Holt, ja. In, ja, in mijn ogen volkomen mislukt. Uh, omdat de hij, film? Ja, ja, juist omdat hij dus ja, probeert wat, ja, wat je eigenlijk niet moet doen. Hij probeert de mysterie van, van de muziek te, te benoemen. Ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. En ik moest wel een beetje aan, aan crazy denken van Hedy Honigman... Die, die op een gegeven moment aan VN-veteranen heeft gevraagd... Uh, hè, wat is jullie favoriete muziek? Um, en, maar dat was vooral het idee, van door ze over muziek te laten praten probeer ik, bij hun, probeer ik naar... bij hun oorlogsherinneringen ja. te komen. en Hier gebeurt eigenlijk het omgekeerde. Uh, hij laat mensen praten over een herinnering... om op die manier over de muziek te praten. Zo'n een vrouw die ja, haar kind is geboren op die muziek. Uh, iemand anders is via de muziek verbonden met zijn moeder... en heeft de muziek laten tatoeëren op zijn armen... Maar het blijft praten over muziek. En dat, ja, dan moet je toch wel heel goed kunnen praten om dat uh, tot leven te brengen. En, ja, ik had echt uh, bij het kijken die documentaire van laat mij nou maar gewoon die muziek horen. Want, ja, maar die hoorde je toch ook wel? Mag ik aannemen? Ja, heel fragmentarisch. Gewoon af en toe een stukje en dan werd het weer stilgezet en dan begon het weer. En nou ja, ik had liever gewoon anderhalf uur nou. naar, die, naar die muziek geluisterd. En dat is één moment wat, wat wel mooi is. Er is een man die vergelijkt de muziek met een rotonde. Omdat het muziek is waar geen dirigent bij zit. Maar het zijn vier piano's die worden, hè, telkens herhaling. En, en muzikanten nemen zelf het initiatief als het ware... tot wanneer ze, wanneer ze weer een, een, een stuk verder gaan. En dat werkt heel erg goed. Er zit een fragmentje in dat je die muziek hoort. En dat je dan een, een rotonde ziet. Ja, doe dat anderhalf ander <lacht> uur lang, dan zou het geweldig zijn geweest. Oké, okay, ja. volgende kant. Ja, nou ja, ik heb wel twee, twee andere muziekdocumentaires gezien die, die, die heel erg uh, mooi waren. A Last Days Here, die, uh, die dat programma heeft gewonnen. Een film over uh, Bobby Liebling, die ooit de frontman was van uh, een band Pentagram. Pentagram? Ja, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Maakte een beetje Black Sabbath-achtige muziek. Die hadden, ja, in de jaren 70 lag de wereld lag voor hun open. Stond op het punt om. Uh, om een contract te tekenen bij Columbia. Maar... Ja, maar... Toen, maar, maar, maar. Toen rispte dat, uh, het ego van, de, van deze Bobby. Uh, nou ja, dat explodeerde ineens. Toen heeft van alles nog wat te maken met drugs. Um, nou, dat is niet doorgegaan tot woede natuurlijk van de andere bandleden. Sindsdien heeft hij het altijd wel weer geprobeerd met andere bandleden. Er is wel eens een keer een LP'tje uitgebracht. Maar het is nooit meer wat geworden. Het is dat klassieke... Het klassieke verhaal van uh, waar, nou, Jimmy, uit, Rosenberg. Jimmy Rosenberg. Het klassieke verhaal van de muzikant die worstelt met zichzelf. En... Het talent is er wel, maar. Ja, en het mooie van deze film is dat er een, een, een jonge fan is. die ook in de muziekindustrie zit. en die wil hem weer de kans geven. Die wil weer wat oude bandleden bij elkaar brengen. Die wil hem weer op laten treden, die wil een plaat uitbrengen. Moet hij wel eerst even afkicken van de Crack. Het uh, is en een hele goede psychiater. Ja. <laughs> die kent hij nog niet volgens mij. Maar, nee, maar het is wel mooi, want heel vaak dit soort verhalen worden dan verteld in het verleden. En ja, juist door, door dit verhaal in het heden kan dat verleden ook weer herbeleefd worden. Dus dat werkt heel erg goed. Ik zou bijna zeggen: terechte te winnaar, waar het niet dat er ook nog een film over Kuitman is gemaakt. Kuitman, nou wat. En ja, die vond ik eigenlijk nog beter. Uh, ja, Wie altijd... heeft die gemaakt? Uh, Menna Laura Meijer en ja, ook weer dat, datzelfde gevecht toch. Uh, en ja, wat wel bijzonder is, is dat ze zijn begonnen met filmen. Op het moment ja, dat net dat, dat succes daar was, dat succes van het hip-hop hip orkest. Uh, maar ja, hij zat toch al heel snel. Uh, Colin Benders zat toch al heel snel met de vraag van ja, nou wat, wat nu? Hij had ja, zichzelf had wel voorgenomen van wat ik ook doe. Ik wil niet eindeloos dat kunstje blijven herhalen. Maar ja, Terwijl wat hij er nou eigenlijk nog maar net mee begonnen was. Ja, he? maar ja. Ja, dat is natuurlijk toch... Ja, hij, hij, hij, het zit zo in hem dat hij niet dat kunstje wil blijven herhalen. Hij wil blijven creëren. Vandaar ook dat hij zijn eigen studio wilde hebben. En Dat, dat kon ineens. Daar was dat geld. En hij had ook de juiste mensen om zich heen. Ja, En toch, toen die studio ook er was... T, t, dan is toch ineens die confrontatie tussen de artiest, Kightman, zoals, en en... en en de man zelf, Cornelijm Benders... die dan toch nog altijd dat kleine jongetje is. En met vooral een geweldige bijrol ook voor zijn ouders... die uh, zijn vader is nog steeds zijn manager. En muzikant ook, toch? Ja, maar, maar hij is het vooral ook zijn manager. Mm -hmm. En, en ja, er zit echt zo'n moment dat, dat die studio dan helemaal klaar is... en dan, dan pakt hij zijn rugzak en dan gaat hij naar IJsland. echt een moment waarop je zou denken... Je moet een beet pakken en, en, en door elkaar rammelen. En nou is het genoeg geweest. Maar nee, ze laten maar zijn gang gaan. Dat hebben ze ook altijd gedaan. Ook toen hij ook klein was, toen hij ADHD had. En toen, ja, als het dan te erg was... dan, dan stopten ze daar geen pillen in. Want dat was nou juist de bron van zijn creativiteit. En dan hielden ze hem gewoon thuis. En dan gaan ze hem thuis lezen. En Ja... Dat kan heel fout gaan, maar dat kan dus ook heel goed gaan. En dat is precies wat je, ja, dat gevecht zie je heel erg mooi in deze film. En hoe loopt het af dan? Of moeten we dat maar gewoon nog niet willen weten? Nou ja, zoals je weet is er weer muziek aan het maken. Ja. Dus het is nu wel weer goed, maar je krijgt ook het idee: gaat dat wel goed volgend jaar? Misschien ja. dat het dan weer fout loopt. Maar ja, dat is natuurlijk eens wat zo'n film ook juist de muziek van dat Maar soort dat had wat jou betreft dus de winnaar moeten zijn? Nou ja, ook omdat het dan datzelfde gevecht is, maar dat het dan eens een keer niet over drugs gaat. maar gewoon echt puur het gevecht ja. van die man zelf in zijn ja, eigen hoofd. Ja. Dank je wel, Jeroen. Um, in uh, de film van Jeroen Werkvens, Paradiso geheten, daar hebben we het over. Uh, een van de uh, mooiste personages vond ik uh, Marta Wainwright. De dochter van, de zus van Rovers. Ja, ja. En uh, we gaan haar gewoon even laten horen. to open very wide at all or others that would shout the most indiscriminate lovers of all my heart was made for bleeding all over you you got a good so very long And my mind turns into my heart and whispers into that dark cave that I've been wrong My heart was made Marta Wainwright, zo heet ze. Um, een van de personages uit de film van Jeroen Bergvens, uh, Paradiso. Um, de, wat voor cadeautje had je voor haar babytje meegenomen? Ik had een, uh, ik, ik een t-shirtje uh, met uh, een soort um, wat stond erop? Een, een ontzettende uh, ruige kreet, eigenlijk. Wat was die? Dat weet hij eigenlijk niet meer. Maar echt een soort hard rock achtige t-shirtje. Yeah. Dit nummer uh, heet Bleeding All Over You. En het album waar het vanaf komt heet... I Know You're Married, But I've Got Feelings Too. Mooi, hè? Ja, nee. goed. En je hoorde haar dat daarnet ook zingen. Het is een van de, van de personages. Uh, Johnny Rotten kwam net al langs. En uh, Paul Weller. En... Um, uh, ja, je ziet eigenlijk, een, want daar hadden we het net over... op het hoesje zie je een enorme Wulpse dame. Maar hier zag je echt een, een vrouw met een kindje... dat uh, daar beneden in de kattecombe zijn kindje aan het voeden is. En, ja, binnen één jaar is het van... Uh, ik heb haar ontmoet tijdens de research, gaf ze een concert. En dus een jaar later ook weer... Uh, deed ze een, ook een heel ander soort concert rondom Edith Piaf. Had ze allerlei... Uh, Nummers. Maar het jaar daarvoor stond, was de kop van de recensie in de NRC Krolse Marta of zo herinner ik mm -hmm. me. En uh, in één keer is dat hele Krolse vrije, ondeugende. En uh, ja, toch wel, uh, ja, vrouwelijk of meisjesachtig bijna, is het, is het een serieuzere vrouw geworden. Ja, door de moeder is overleden. Ze heeft een kind te vroeg. Uh, de, de weeën kwamen op het podium zelfs, geloof ik. En het was allemaal een beetje eng of het allemaal wel goed kwam. En nou, zijn moeder verloren. Uh, dat is de uh, ja. Kate McGarrigle. Ja, precies. Uh, ja. Van, hoe, ga, hoe gaat het liedje ook alweer? Ja, ja. potverdorie. Ja, ja, dat soort dingen, ja. <laughs> Ik wou zeggen toen zo... Nee, is, nee, uh, dat nee, nee Maar mee. wel iets dergelijks, ja, iets Frans. Ja. En... Ja. En, en Heb je uh, nu nog steeds contact met haar bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. nee, nee. Het is, nee. Dat, uh, maar als ze in Paradies. Kijk, wat ik wat ik wel fijn vind, is om uh, als artiesten er weer zijn om de film te geven. Hm. Dus dan ga ik er altijd wel even langs. Ja. Nu nog even over het splitscreen. Want daar hebben we het wel de hele tijd over. Uh, ik neem aan dat mensen in de gaten hebben wat dat ongeveer moet zijn. Hè. Je ziet dus ah, oude witte man. Doen het trouwens ook, hè? Ja, het is, het is niet echt revolutionair. Kijk, de beroemdste split film als je het hebt over muziekfilm is natuurlijk Woodstock. Ja. Het is ook een beetje een knik. 1970? Was ja, het. 1970. Festival 198 of 1969, ja. Daar hebben ze ook een jaar aan gemonteerd. Omdat dat is een ontzettend ingewikkeld proces, dat splitscreen monteren. En zeker op film, toen. Dat moet dan optisch. Wij kunnen nu gelukkig allemaal digitaal in de computer doen. Maar splitscreen zie je meerdere schermen op één uh, doek. Ja, bij Paul Witteman zie je er dan twee. Maar in jouw geval zie je er wel vier of vijf. Soms Ook. zes, soms zeven, ja. En uh, hoe, hoe gaat dat? Want we, uh, laten we inzoomen op één beeld. Of één beeld, op één, de, de, om, om even aan te tonen hoe ingewikkeld dat is, ook qua montage en uh, om het bij nou, elkaar te zien. bijvoorbeeld je hebt een stuk van het meest vuige concert uh, waar mensen echt ook doodsbange herinneringen aan hebben van de Stranglers. Stranglers, ja. Waar de Hells Angels op het podium kwamen, want die begeleiden uh, tussen aanhoudstekens uh, de Stranglers. Een beetje zo Altamont Rolling Stone-achtig verhaal. Waar het echt bijna dreigt mis te lopen hier ook in Paradiso. En dan heb ik Hugh Cornwell, die vertelt uh, zijn verhaal, dat is de een van de twee zangers van de Stranglers. Uh -huh. Een van de twee voormannen. Die zit daar, een broodje kauwend, Want uh, hij is helemaal woest. Hij spuugt het gewoon in de camera bijna. Hele nare man, vind ik. Ja, maar hij was ook helemaal, ja, uh, helemaal opgefokt. En um, we hebben Kees Tabak. Die heeft foto's gemaakt van het concert. En we hebben een getuige die... Um, ja, eigenlijk de, met, met doodsangst dat concert uh, heeft erbij gewoond. En je had in dit geval archiefmateriaal. En archief, ja. Waar je helemaal niet zo ja. heel veel van had. Nee, maar, trouwens, wel maar, dus genoeg, een ja, maar wel genoeg om dit verhaal in te, in te kleden of uh, visueel te maken. En wat je dan eigenlijk in die splitscreens kan doen... is hij, Hugh Cornwall, eet dat broodje en kijkt naar beneden... waar een ander plaatje zit waar de fotograaf een foto laat zien en daarover vertelt. En in het midden zie je een stuk van het concert. En je kan ook met blikken, zeg maar de blik van iemand uh, die buiten, buiten beeld kijkt, zeg maar, buiten het kader van, van, het, van het beeld, kan je doen alsof ze elkaar zien. En als daar net genoeg ruimte zit, dan wordt het een soort gesprek. Dat je, ja. dat je ziet de ene wachten. En dan is die uitgesproken. Hè? De ene is uitgesproken, neemt de andere het over. En dat het is een is heel Het is wel mooi spel. een krankzinnig iets waar je aan begonnen bent. Ja, want, dat, ik bedoel, ja. het is toch verschrikkelijk. <laughs> het weer... is verschrikkelijk, ja. Ik heb er ook, uh, meen ik, een nacht aan doorzitten werken. En dan gaf ik dat ochtends weer aan de editor. Zoiets, dacht ik. En dan gingen we daar weer samen mee aan de, aan de slag. Ja, ja. En dat maandenlang. Gijs Sevenbergen, zo heet de editor. Hè? Gies, ja. Oh, Gies. ja. Uh, die zegt, uh, hij heeft een nieuwe filmtaal uitgevonden. Nou is dat natuurlijk niet helemaal waar, want nee, maar, dus zoals je al zei... Het is, niet, het is niet de gebruikelijke, inderdaad. Het is ja, wat ik al eerder zei, dat, dat, dat seriële van het ene na het andere beeld... Dat, dat zo zijn wij gewend film te kijken natuurlijk. Maar kijk, de keuze daarvoor, is misschien ook wel belangrijk om te zeggen... is omdat Paradiso is gewoon elke avond anders. En dan op die op die avond, als je vanavond gaat, ik weet niet wat er vanavond staat... maar er zijn waarschijnlijk wellicht drie, misschien wel zelfs vier concerten die avond. He, je hebt ook nog een bovenzaaltje. Ja. Dus, en dan niet alleen concerten, je hebt daar ook uh, sprekers... je hebt uh, manifestaties, je kunstboekenmarkten zelfs soms... En, en biologische markten. Modeshows. Modeshows, uh, van alles. Maar goed, concerten is toch het hart van de paradies. Mm -hmm. Maar die veelkleurigheid. Dacht, ik dacht, ja, je, dat gebouw met zo'n veelkleurigheid zowel van elke avond als de tijden. Hè? Hippies, punks, noem maar op. Die tijden die vliegen door dat gebouw. Dus te veel, veelvormig en veel kleurigheid. Dat is eigenlijk de reden geweest... om die vorm te kiezen voor de film. Ja. Dat je er... Heeft het er ook nog iets mee te maken? Want je vertelde net hoe ingewikkeld het was... door die managers, weet je wel... en dat jij per se een half uur voor het optreden... het interview wilde doen. Dat je qua interview had je natuurlijk niet zoveel. Nee, dus ging je daardoor ook niet heel veel van jezelf eisen... wat betreft de vorm? Je bedoelt... Nou, precies wat ik zeg. Dus dat, dat, dat, de, dat uh, de vorm belangrijker werd, steeds belangrijker, omdat je uh, niet zoveel interviewmateriaal ja, nou, had. Nou, dat was niet de reden hoor. Nee, de vorm de, de is eigenlijk, eigenlijk was, was dat een beetje hand in hand. Ik heb 24 korte films. Uh, proefjes gemaakt, of hoe zeg je dat? Moodboards of ideeën op papier gezet voor de, voor, voordat we ja, dus de, de, voor we de financiering ook de, en de film. Ik geloof Rob Hotselman, die ja. dat vertelde van: dat je een heel boekwerk een had. Een boekwerk had ja, met, met, met moodboards, met, met filmpjes. Nou, gewoon om een voorbeeld te geven: uh, een, een van die 24 was rituals, noemde ik dat. Nou, wat zijn de rituelen? Uh, daar zag je allerlei plaatjes, had ik overal vandaan gehaald van mensen die uh, bidden, mensen die wachten, hangen, uh, um, in de weer zijn met uh, computers of uh, papieren. Uh, dus een heel, wat, wat doet een artiest in die momenten voor een optreden? Dus uh, uiteindelijk zijn die allemaal in elkaar geschoven, want ik kon natuurlijk niet een filmplan maken wat... Uh, precies weergeeft wat de film nu is. Want dat, dat zou een heel gek ja. script worden. Ja. Dus ik heb eigenlijk dat uit elkaar getrokken en gezegd... nou, dit zijn 24 bouw, bouwstenen en die hebben we in elkaar geperst ja. eigenlijk. En dat is de film. Nu hoorden we wel van <lacht> mensen om jou heen... <lacht> dat dit echt wel een heel zware bevalling is geweest. Nou, Ook hoe je er nu over vertelt... Ja. Ja, en tegelijkertijd had ik ook nog. Ik gaf les in Breda. En kreeg een baan op de Filmacademie aangeboden. En die wisseling in was Amsterdam. nogal heftig. Ja, hier mm. op de Filmacademie in Amsterdam. En uh, tegelijkertijd heb ik ook nog met Mark Life is Beautiful. Mark de Clou, Life is Beautiful gemaakt. Oh, ja. Een project van 30 korte films. Naar aanleiding van de Adagia van Erasmus. Daar heb ik er tien van gemaakt. Een nominatie voor een kalver. Ja, ja. ja. uh, maar dat was allemaal tegelijk. Dus dat is, uh, en hoe is het we nu? Je moet misschien toch maar even op vakantie. <lacht> of, of zoiets. Of, ook een sabbatical. Net zoals, uh, net zoals Paul Weller. Ja, ben je er echt wel een beetje beroerd van? Jawel. Ja, wel. Ja, ik heb het even wel gehad. Ja. <lacht> ja, een beetje ongezond is het ook volgens mij zo hard werken. Ja. Nou, dat doen veel te veel mensen. En ik dus ook. Veel te hard werken. Want dan Nergens moet het. Ja, want dan, ga je, want dan zit je echt wel 14 uur achter elkaar ja. in, in ja. de edit. Ja. En toen moest Gies, die had gewoon oh, ja. een volgend project. Toen dacht ja. je, nou dan ga ik maar in mijn eentje verder. Ja. Ja. Maar dat kan je natuurlijk niet, maar dat deed je toch. Ja, ja dat soort dingen. <laughs> ja. ja, het is wel een beetje. Ja, het is wel precies zo. Zoals je het zegt, het is een, het is een beetje een rollercoasterachtig jaar geweest, ja. En uh, hoe, hoe werkt dat dan? Want waarom is het dan zo belangrijk? Want ja, ik begrijp wel dat het op een gegeven moment ook echt af moet. Maar dat je dan alles en iedereen vergeet. En, uh, en, en fysiek lijkt me dat ook niet echt gezond. Om dan nee. alles maar achter elkaar 14 uur in nee. zo'n edit te zien. Wat is Nou kijk, je maakt een film maar één keer. Uh, en, en, en als die af is, is die ook echt af. Je kan er niet iets bij schilderen of wegkrassen. Ja, hij, is nu, hij is gewoon nu uit. En uh, Jeroen Stout die vroeg net nog even: van. Als je nou gisteren die première uh, zag, mm -hmm. denk je dan niet: had ik nou maar dit dingetje of had ik nou maar dat dingetje nog ergens een tweak, een klein dingetje? Ik, dat heb ik dus niet, want zo keihard gewerkt dat je denkt: nou, dit is het. Weet je, ik, ik ben zeker dat het zo moet. Weet je, dat het. Dit is af en. Nou ja, nu, nu, nu, nu bestaat hij. Dus ja, ja dat echt, gevoel dat heb ik altijd over wel. ieder beeldje, ieder frameje, ja. dat, dat je helemaal. Ja, van achter naar voren uh, gedacht en. <laughs> dat is wel uh, ja, aanzienlijk. Dat je denkt, ja, nou, nou mag hij ook. Nou mag, nou mag hij ook, de wereld in een. Dan, dan, dan is het af. Kijk, ik vind het wel mooi om te denken over iets als zo'n film... dat dat een document is. Ik heb een beetje moeite met de, met de term documenteren... omdat dat het documenteren suggereert bij heel veel mensen uh, iets heel stoffigs, denk ik. Terwijl, uh, en, en, en in Nederland wordt ook uh, vaak gedacht bij documenteren... dat dat uh, zoiets is als uh, Achter het nieuwsachtige uh, items. Mm -hmm. um, maar kijk, dit, dit, dit is toch wel een document. in, in een filmvorm, een document, hoop ik. Um, wat nog jaren later ook gezien kan worden. zonder een soort. Ja, dat Actuele... is in elk geval zeker jouw bedoeling geweest. Ja, dat je dat... De, de, zonder de sleet van de tijd uh, helemaal te voelen of zo. Dat het, dat het kan blijven bestaan. Ik denk dat dat ook, ook wel voor Jimmy en ook wel voor Nick Drake... de eerdere films geldt. Dat, dat, dat je een, ook een film kan maken die, die, ja, die blijft die bestaan kan... als werk. Ja, ja. Die mee kan ja. door de tijd heen, ja. ja. Ik hoop het heel erg Ja, dat hoop ik ook. Uh, er is nog één luisteraar die meldt. Misschien leuk te melden, Huip, meldt dat. Dat mijn oma in Paradiso is geboren. Haar vader woonde daar als dominee van de vrijzinnige gemeente. Maar dat is ver voor dat Paradiso, Paradiso was zoals het nu is. Vrijzinnige, ja. Vrije ja gemeen. Vrijzinnige ja. gemeente. vrijzinnige okay. gemeente. Goed, wat komt er op die tegel te staan, Jeroen? Nou, dat heb ik al verklapt. Oh, ja, to, al verklapt stage. <laughs> to stage or not to stage. <laughs> to, stage is de vraag. Not to stage. Ja, ja dat, is, uh... dat is de vraag. Dat is de vraag. Die beantwoord wordt. Hopelijk, of niet. Ja. Of waar iedereen mee in zijn hoofd uh, rondloopt tegenwoordig. Heel veel plezier. En rust even lekker uit. Dat lijkt me wel verstandig. <tiedacht> zo dadelijk uh, op. Oh ja, in januari is uh, Paradiso in de bioscoop te zien. Hè? Gaat allen. Tineke Zel is zo dadelijk de gast in uh, twee dingen over de nieuwe voorzitter van Stichting Vluchteling. Dat is namelijk Femke Halsma. En een Nederlandse Egyptenaar maakt zich grote zorgen over zijn familie. Mooie avond verder. Tot morgen. Dank meneer Bergfens. Dit was aflevering 2380. Morgen ontvangen wij een van de beste rappers van dit moment. Sef, tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Pak snel die azuurblauwe zee. Pak dat goudgele strand. En pak dat vakantievoordeel. Voordat een ander ermee vandoor gaat. Dus pak snel. Arke.nl Dacht het wel. Deze navado chant wordt door de shamanen gezongen om de ziel te reinigen... en de krijgers te bevrijden van traanogen, wagenziekten, katersmuggen... Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. De no non zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op Blue.nl Ja, de zon breekt door. Pak snel een Superlast in het De perfecte mix van cultuur en strand. Af en 339 euro. Dus pak snel. Arke.nl Dacht het wel? Blue van VGZ vanaf 77 euro. Kijk op Blue.nl. Dit is Radio 1.